Kees Groot met het NOS-journaal. De brandweer in Noord-Holland is gisteravond tientallen keren uitgerukt... naar meldingen van wateroverlast. Het ging vooral om ondergelopen kelders en kruipruimtes. In Haarlem stond het Centraal Station een tijdje blank. In Bloemendaal werd vanwege zware regenval een optreden van Damien Rice gestopt. Verder lag er vannacht veel water op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam. In de buurt van de Amerikaanse stad Seattle is een passagiersvliegtuig neergestort in een baai. Het was kort daarvoor op de luchthaven bij Seattle gestolen door een monteur. Hij zou zelfmoord hebben willen plegen. Het toestel had geen passagiers aan boord. Het vliegtuig met plaats voor 75 passagiers was van Horizon, een dochter van Alaska Airlines. Het werd achtervolgd door één of twee gevechtsvliegtuigen voordat het neerstortte. In Etteleur zijn vannacht twee mensen neergeschoten. De politie vond de slachtoffers in twee verschillende straten in de Brabantse gemeente. Beide personen zijn naar het ziekenhuis gebracht en waren aanspreekbaar. De politie in Etteleur onderzoekt of er een verband is tussen de schietincidenten. Chemiebedrijf Monsanto moet bijna 290 miljoen dollar betalen aan een man die zegt dat hij kanker heeft gekregen van het bestrijdingsmiddel Roundup. Monsanto is aangeklaagd door honderden mensen die zeggen dat ze kanker hebben gekregen door het middel... Aanleiding is de uitspraak van de Wereldgezondheidsorganisatie dat de stof glyfosaat in de Verdelger waarschijnlijk kankerverwekkend is. Het schip Aquarius heeft voor het eerst sinds juni weer migranten gered van boten op de Middellandse Zee. Het schip was twee maanden geleden dagenlang in het nieuws omdat de 450 migranten aan boord nergens welkom waren. Dit keer zijn er meer dan 160 mensen aan boord. Het is nog niet bekend waar de Aquarius mag aanmeren.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM -M -M. Met nu de herhaling van... Toch met het uur, een grotere pijn op hier Alles is iedere keer weer hetzelfde, bij Tobak Leeft, bij ZFM Every goddamn day since you left me Hung me drop and trade and you have me, I'm a roughed Down, Superman. If you're hunted, no one's safe inside the side of you. With red flags and shopping bags you don't spare them horses. Just spare me all the grief and bitter pain, 'cause I can't handle one more night you fill my. Van hoor. er van, hoor. Echt ongelooflijk gewoon zeg. Potverdorie zitten die gasten van Toebak, Leefd en nou weer? Ja, nou, niet helemaal compleet. Maar in ieder geval met z'n tweeën. Echt, het oude gard, daar kan je het beetje van op aan, hè. Die zijn stabiel gewoon ook. Ja, zeker. Verantwoordelijkheid, gevoel en zo, hè. Ja, vrijwilligerswerk betekent niet dat het uh, vrijblijvend is. Dat zijn altijd de kreten die je altijd hoort. Goed, dit was echt een beentje. Ik ken het allemaal niet. Je Jake Shears. En hij heeft een CD. Ja, die heet ook Jake Shears. Een song backwards. En dat begreep Jan. Want die zit op de uh, rand van pop en country. Okay. Ik kom de, Ik vind dat het net dat wel kan, klopt, hoor. Dat klopt, gezellig. Ja, dus een, een kijkje waar. in het verleden. Wat gebeurde er uh, door de jaren heen? Sorry, Peter. Uh, het is even naar de negen uur en dan hebben we altijd even een, een, een kijkje in het verleden. Het begin van de Rassenrell in 1965, mijn bouwjaar, in Watts. En dat is een wijk in Los Angeles. Dat, uh, die, die rellen waren van 11 augustus tot 17 augustus. Oh, dus, uh... en dat had allemaal te maken met discriminatie van afro amerikanen en Hispanics. Die werden daar niet helemaal geaccepteerd. Er vielen uiteindelijk 34 doden. 1032 gewonnen. En er werden 34, 138 mensen gearresteerd. Het waren de ergste rellen tot 1992 aan toe. Daarna kwamen er nog weer andere rellen. En de aanleiding was dat de 21-jarige man werd aangehouden. Uh, Marquette Vree. En die reed in zijn auto van zijn moeder. En de politie, a white one natuurlijk, hoorde je dan. Ja. Die, die vond dat hij gedronken had. En toen moest hij blazen. Toen bleek het niet zo. En toen gingen andere mensen zich erbij bemoeien. Andere mensen in de wijk daarvan wat. En toen sloeg de vlam in de pan. En uiteindelijk werden zij gearresteerd de hele familie. Nou, uiteindelijk binnen een paar dagen moest er 3900 special guards worden ingezet. 3900? 3900. Om wow. die wijk onder controle te krijgen. En werd brandstichting gehouden. werden uh, vooral huizen van uh, blanke mensen in de brand gezet. Nou, en uiteindelijk, het duurde echt dus, nou ja, zes uh, Dat omdat zes één zo'n vieze redneck, want dat is dan zo'n agent eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Dat hij dan gewoon niet wil zeggen, oh sorry, ja, nou ja, nee, je hebt niet gedrokken, ga maar verder. Gaan we, ja, gewoon nee, want jij bent gewoon uh, een... een uh, dat was gewoon een racist. Jij bent een lul, dus jij moet hangen, weet je wel. Zo dat idee. En dan nou, denk ik van... Moet je kijken wat voor consequenties dat heeft. Nou ja, er was wel heel, heel veel ontevredenheid in de wijk. Heel veel ontevredenheid. Want er was werkloosheid groot. Mensen leefden op de staat. En eh, waren ja. gewoon ontevreden over hun leven. En uiteindelijk kwamen er... Eh, ja, gewoon heel veel witte mensen vielen ook eh, zwarte mensen aan. Omdat ze ook daar woonden. En ja, dat, dat, dat liep allemaal niet zo lekker. Dus uiteindelijk kwam er een rapport over... 101 pagina talent rapport. Dat oh. kwam een paar maanden later uit. Nou, twee jaar later uit, zie ik. En uiteindelijk, uh, uh, daar kwam dus uit dat er heel veel werkloosheid was. Uh, onrust. En uiteindelijk moest dat uh, opgelost worden. En uiteindelijk kwam daaruit voort, kwam daar een concert... Wat Stacks. Ik weet niet of het kennen. was een dubbel P. Ja, natuurlijk in die tijd had je natuurlijk chef, Dat was ook zo'n dubbel P. Oh, okay. Want Bart Stacks zie je ook overal in, bij Ronmarkt in de bakken staan. En wat Stacks, dat was onder andere met Jesse uh, Jackson, die daar toen een toespraak hield. Ik kreeg er persoonlijk uh, kippen van. Even luisteren. Het is dag van mensen Dat is waarom ik je nu samen. je Ik en hey, dat gaat zo echt minutenlang door gewoon. Echt, daar krijg je wel kip wel van. Deze Jesse Jackson vertelt dus dat echt iedereen die er woont, die heeft gewoon recht om te bestaan. Ik ben ja. iemand en accepteer mij gewoon, respecteer me. En uiteindelijk uh, kwamen daar allerlei con uh, uh, concerten uit voort. Het was wel te misschien op YouTube kan je dat gewoon terugvinden, Wat En dan zie je dus een heel groot concert, een heel groot stadion. En in het midden staat dan een podium en er staan ze op te treden. Je ziet er bijna niks van, maar er zijn echt wel duizenden mensen op afgekomen. Allemaal donkere mensen die dan naar Zwarte Muziek luisteren, onder andere van Isaac Hayes. Oh ja. Dat is dit. Je komt op als een soort bokser met een hele grote cape om. Echt heel spectaculair. Maar ook uh, Thomas Hoefers. Echt een beetje James Brown-achtig. Oh, echt funk dit gewoon. Echt, echt lekker dit, hoor. En op die manier uh, hadden ze aandacht voor de zaak. Want het was natuurlijk wel uit de hand gelopen daar. Ja. Goed. 11 ja. augustus. Wat gebeurde er door de jaren heen? Nou ja, jij hebt er al over ingelezen. Op het eiland Alcatraz wordt een gevangenis geopend in 1934. En er zijn inmiddels, hebben we net gezien al 1640 documentaires over het eiland. Hoeveel? Over 1640. Dus Oké. Okay. Nou, ben je wel even zoet als je ze allemaal wil kijken? Ja. Maar ik heb er laatst wel één gezien dat ze dan lieten zien... dat uh, als je het water eromheen weg liet stromen... en dat, uh, hoe ongelijk die bonen was en hoe dat echt in zo'n fuik zat... en de, dat het gewoon vrij moeilijk is om daar uh, te ontsnappen... En, uh, dat er eigenlijk wel vijf toen op een gegeven moment, of een paar, die waren echt ontsnapt. En die hebben ze is nooit wat van teruggevonden. Maar een heleboel waren echt dood. Gewoon. Ja, Het ja. water ja, was ont... te koud. En, uh... De bekendste was wel El Capone die er heeft gezeten. Maar is die dat... is niet ontsnapt. Die is nu ontsnapt. Nee, dat is ook wel grappig. Die komt ook in de film Scrape from Every te tevoorschijn. Met uh, Clint Eastwood die daar natuurlijk speelt. Die speelt daar uh, Frank Morris. The brains behind the operation. Hoorde je altijd. <laughs> Terwijl er nu weer het nieuwe documentaires zijn of feit dat. De... Waarom is nou de blanke met de blauwe ogen weer de brains hè? Nou ja goed, ze dus waren dat, allemaal dat, blank dat... hoor. Ze dus, ja? uh, dus waren allemaal blank. Maar ja. de enkele brothers, die uh, waren echt laag IQ. Dus die werden niet voor aangezien dat zij het allemaal bedacht hadden. Maar blijkbaar hebben ze het allemaal echt goed samengewerkt. Uiteindelijk hebben ze dus een manier gevonden om het te ontsnappen... uit de gevangenis sowieso wel. En toen hadden ze natuurlijk van... Uh, regenkleding hebben ze daar zeg maar een vlot gemaakt. En toen zijn ze te water gegaan met een bepaald soort stroming. En zijn ze blijkbaar toch aan de andere kant gekomen. En uh, nou, iedereen had daar twijfel zo van, kan dat eigenlijk wel? Maar toen hebben de midbarsters, die doen al jaren dat soort onderzoeken... die hebben ook echt de regenkleding achterhaald in de jaren 60, De lijm achterhaald in de jaren 60. Uiteindelijk nog zo'n trekharmonica hebben ze uh, achterhaald. En die hebben eigenlijk zeg maar het gewoon geprobeerd. Het is zo so cool! Het seemed impossible, but the mythbusters are almost there. Paddling a raincoat raft more than three miles across a rushing tide. making landfall just east of the Golden Gate Bridge. <laughs> We made it! Yeah, it, it, it. Given right. yeah. right. right. yeah. so? yeah. a reasonable amount of intelligence, I think it's entirely possible that they made it. Ja, het was toch gewoon te doen. Dit is vind ik toch wel weer gewoon Echt helemaal nagespeeld. En trouwens, de gevangenis heeft. 1576 gevangenen gehad, hè? echt Niet eens zoveel. Niet eens Uiteindelijk Vroeger was het ook nog een militair fort. En uiteindelijk was het daar niet meer voor geschikt. Dus, uh, ja, nou, en nou zal... kan je erheen voor uh, rondleiding en dat soort toestanden. Ja, Wel leuk. leuk ja. Blijf door de verbeelding spreken. Ja. In 1953 wordt de eerste paal geslagen... voor een gemeentelijke was-, bad- en zweminrichting... aan het Marnixplein in Amsterdam... Werden ze eindelijk een beetje schoon, die Amsterdammers? Ik sprak laatst iemand, dat is wel grappig. Ik was mijn feestje en die zei: Vroeger zei waar kom je vandaan? Ik kom uit Amsterdam. Hij zei: Ja, ik heb er vroeger ooit gewoond. Ik woonde in de Marnixstraat. Hij zei: Ja, dat is wel een lange tijd geleden hoor. Daar had je van die huizen die waren kop aan kop gebouwd. Je had weinig ruimte. Je had wel heel veel overlast van elkaar. Maar er waren zoveel mensen in Amsterdam. Er moest gewoon ruimte gemaakt worden. Dus toen werd ook het Marnixplein gerealiseerd. En dan ging ik ook gewoon elke dag naar het Marnixbad om daar te wassen, om daar te douchen. Want ja. daar hadden we geen ruimte voor thuis. Dus dat is echt een andere tijd. Leuk hè? Ja, grappig om dat te lezen. De eerste paal van Mannix, uh, Plein. terwijl het gewoon een Mannix Straat is. Het is allemaal geen plein, De straat is het eigenlijk geworden. Oh. Nou goed, nog één ding wat ik even wilde horen. Ik zag onder andere Richard Pryor, die uh, onder andere bij Wattstacks ook nog een toespraak deed. En die had echt van die zwarte humor, dat je denkt, dit moest, moest ik gewoon even laten horen nog. Saturday night though, was, uh, they always call it nigger night, because white folks go out about 8 and leave and go home at 10 and leave it to the niggers, because it gets thick. They can't handle it. You know what I mean? Too many niggas. They, when they find out niggas could talk other than do-ah-ho. No, they got scared to death. You know, like one day somebody said, nigga talk. Well, motherfucker, I've been wanting to tell you something. I beg your pardon? Ja. Richard Pryor. Echt een mafferose. En die echt wel een hele zwarte humor had. Om het een beetje te relativeren. Ik Moet het had zo... nog een kalenderdingetje. Dat is wel de oh, oh, Wimbal afstellen. Ja. Oh, ja. Dat is de eerste dag. Ja? van Het aftelpunt van de Maya kalender. Het was voor Christus. Dus 51, 32 jaar geleden is dus de Ma Maya-kalender begonnen. En uh, ja, want zij hadden dus ook geen, hoe zeg je nou, strikkeljaar. Nee. En één keer in de vier jaar hadden ze gewoon echt een hele dag over. En, uh, ja, dat, dat, dat werd dan allemaal feestelijkheden en zo. Maar dat is wel leuk. Oké, ok, nou, tot zover wat er gebeurde door de jaren heen. Straks de verjaardag. You Me at Six. Is een leuk beentje. CD, heet gewoon zes. Dat zal het zesde album zijn dan, denk ik, What's you and I, know? I know. De muziek. Ja, we moeten toch maar gaan opzetten, want dit is natuurlijk helemaal niets. You and me at six. En I owe you. Nee, dit was gewoon uh, Tash Santana en Salvation. Nou goed, we draaien de boel om, straks rijden we gewoon die andere plaat van You and me at six. Dit is de zaterdagmorgen, wat was ook alweer op het... Oh ja, wie is de jarig? Dat is er eentje van Hulk Hogan. Hij wordt vandaag 65. Zal hij stoppen? Hij is al een tijdje gestopt. Hij is in 2005 weer gestopt. Ja, wat een gedoe met Hulk Hogan. Hij was natuurlijk een wrestler. Een worstelaar. Een acteur. En hij heeft onder andere ook nog een rol gespeeld in Rocky III. En, uh, hij is twaalfvoudig wereldkampioen. Hij speelde altijd de bad guy natuurlijk. Hij was altijd de, de idiote woesteling. En later heeft hij de good guy gespeeld. Dat werd niet zo goed ontvangen door fans. Also. Nee, je hoort gewoon de bad guy te zijn. En uiteindelijk is hij dat ook weer geworden. Uiteindelijk, had, was er ook nog een... Oh ja, dit is een, uh... Dit is zijn team. Als, als hij begon te worstelen kwam dit zeg maar, tevoorschijn. Dit stukje muziek. Beetje zoet. Maar goed, hij maakte gehakt van zijn tegenstander. Het was natuurlijk altijd een show. Het was nooit echt heel echt. Hij is bekend op de een of andere uh, beenworp. Dat hij dan zeg maar van bovenaf springt. En dan lijkt het net alsof hij de, de, het been op zijn slacht of zijn gezicht gooit. Allemaal show. Een klap op de, op de vloer. Nou ja, het dat ziet er altijd heftig uit. En uiteindelijk had hij een soap. in ja, die soap had hij ruzie. Kinderen en zo. Ja. Met zijn kinderen. Ach, echt zo Amerikaans. En in die soap had hij uiteindelijk allerlei uitlatingen gedaan. En die waren nogal racistisch. En uiteindelijk moest hij dus uit de Federation, de uh, Russell Federation, moest hij afscheid nemen. En ja, dat was in een interview best wel aangrijpend. Ik was heel mad at mijn dochter. Ik was upset over een situatie. Dat gebeurde tussen haar en haar vriend en ik had geen no idee dat ik werd taped. Ik was tot het punt where I ik mezelf wilde myself. Ik zat in mijn badkamer alleen toen mijn ex-vrouw was en de kinderen weg waren en ik helemaal kapot en verwoest Oh, ja, je voelt het aankomen. Um, en dan zegt de interviewster: wil je een einde aan je leven maken? Badkamer, voelde het niet lekker. Familie was weg. Ja, wat deed je zelf? En toen heeft hij iets gezegd over donkere mensen... en dat werd hem niet van dak afgezet. Dus uiteindelijk moest hij van de... Was hij, de amb, hij was de ambassadeur van deze World Federation Wrestling... weet ik veel hoe dat heet allemaal... en toen moest hij opstappen. Dus uh, dat was jammer. Wrestling Organization of zo. Ja, zo iets. Al. die hele ja. lange titels die ik nooit onthoud. Maar goed, het is uh, voor mij wel een goede vent gewoon. Alleen uh. ja, slip of the tongue weet je wel... en dan word je genaaid waarschijnlijk... gewoon door je eigen dochter waar je ruzie mee hebt. Nou, ik vind het kinderachtig woorden. Maar goed, deze... Uh, Hulk Hogan wordt ook wel verward met natuurlijk de serie. Speelde hij dan zeg maar de Hulk in de jaren 60 met Bill Bixby? Ja, ja, ja, ja, ja dat ja. vroeg ik me af. Heb jij dat ook? Weet je dat toen ook? Dat Weet je, toen je hoorde over Hulk Hogan, oh, hij, heeft, zeg maar, hij speelde de bad guy van de serie Hulk. Je hebt er geen beeld bij. Nee, nee. Maar, dit, maar, maar zat, hij had er wel prima in gepast. Ik bedoel, zegt hij dit niks? Dit, dit wel, Dr. David Banner. Physician, scientist searching for a way to tap into the hidden strengths that all humans have. Dit zegt geen niks. Heb je zijn stem? Nee. Nee, goed. Het was zelf Bill Bixby, die uiteindelijk wel een soort chemie, chemische dingen had gedronken. En uiteindelijk als hij dan boos werd, werd hij heel grote sterk. O, oh, de groen. Die... Ja, dat weet ik wel. Dat wel, weet... Dat wel ik dat dat wel Dat gezien. was de hulk. En we dachten altijd dat... Ja, Hulk Hogan, zeg maar... Dat hij dat speelde. Maar dat was niet zo. Nee, dat, dus was, dat was niet zo. Lou Lufringo. Ja, die had, die had dat een kort donker haar. En ja. deze Hulk is hartstikke blond. Ja, dat was blond. Ja, dat dus uh, hadden we nog wel implantaat genomen. Goed, die uh, zijn nog meer jaren gegaan. Ja, Tot, vandaag vertel. is de geboortedag van Annette Blitten. Blitten. Ja. En die is, uh, zij is in 1897 geboren en in 1968 overleden. Maar zij was de schrijver van al die boeken van de vijf. Oh. En de dolle Tweeling. en oh, ja. soort dingen. Dus ja, uh, dat heb ik ook gelezen vroeger. Ja, die is altijd hartstikke leuk. Altijd uh. Wat is spannend. Ja, ik de heb er heel veel gelezen. Vrienden voor het leven. Echt. Uh, verder, uh, uh, John Conley. Con Con Con John Conley, moet ik even goed spreken. Die is vandaag jarig. En John Conley, ik kende het niet. Dus ik denk, nou, laat ik dan even maar luisteren naar muziek van hem: Rosecolored Classes. Rose en toen kende ik het nog niet. Maar goed, hij wordt vandaag wel, uh, wordt hij 72 jaar oud. Hij schijnt in de country in de western wereld uh, erg populair te zijn. Wie vandaag ook jarig is, is Joe Jackson. Ja. Van 1954. Zeker. Dus die wordt vandaag 64. 64 nog maar, echt waar? Ja. Oh, dat hij oud was. Komt zeker door echt, wat rare kapsel van hem. Ja, hij heeft ja. leuke muziek gemaakt, Joe Jackson, maar uh, een vriend van mij was pas alleen een concert van hem geweest. Toen dacht hij van, ben ik echt bij een jazzconcert terechtgekomen? Echt heel zoet en suf op de piano en dan bleef me doorpringel op die piano. En je dacht, gast, doe eens wat hits. Ik had vroeger een LP van hem, die vond ik erg fijn. En, en het nummer ook van Is She Really Going Out? Ja, oh dat was een lekker man, die De cappella versie, die kwam je kwam ook niet doorheen gewoon. Oh. 19 Forever, dat waren echt lekkere nummers. Maar daarna ja, dan lijkt het toch wel of ze mensen tot de jazz willen. Want dat is echt serieuze muziek. Dan word je serieus genomen door de oude luisteraars. Daar zit wel wat geld natuurlijk. En had je deze nog, 1949, Eric Carmen. Ja, natuurlijk. Die kennen we nog wel. Van ja. Deze. Ja, vroeger zat hij in een andere band. The Raspberries. Die hadden toen een hit in de jaren zet. Met dit, Go All The Way. Maar het bekendste is je toch geworden van dit, hè? Zet zit er niet zo mee. En doet hij mijn eentje wel. Yeah. Ja, net heel hoger net. Die had dat ook dat gevoel. Ja, helemaal nou. alleen. Maar oh. later kom je. Hij is een tijdje wat niet zo populair. En gegeven kom je toch terug met dit, hè? Yeah. Hungry Eyes. Ja, dat was in Dirty Dancing. Toen was je wat ouder, maar toch scoorde hij grote hits deze Air Carmer. Hij wordt vandaag 69. Ja, ik heb voor de rest zijn het uh, allemaal een beetje onbekend uh, voor mij. Nou, je, nou, dat, nee, dat is een overleden iemand. Dat komt zo. Ja, Mabel Wisse-Smit natuurlijk, hè? Yeah. Die is vandaag die 50 was... geworden, dat hadden we al. gezegd. Ja, Mabel smit niet... Ik vraag oh. me af of ze nou uh, ondertussen al stiekem aan het date is. Ja, ja, ja, die... ja, weet je, ze ja. ligt natuurlijk onder vuur met de uh, fotografen, denk ik toch wel. Hoezo? Nou ja, ik bedoel, het is een bekend iemand. En dat ze, dat ze eigenlijk alles wat ze doet en ziet en alles, dat wordt volgens mij toch wel, uh, wel getrekt, hoor ja Het is, ook zo. Ik is wil... nou uh, vijf jaar weduwe, dat wordt tijd van to move on. Wij he? vinden het ook. En ze zet zich in voor, uh, volgens mij heeft ze een of ander doel ook geloofd. Want het doet het zo is niet met, uh, pas geleden zag ik nog ergens een, is het niet voor het aidsfonds waar ze toen voor optrad? Dat ze ja. zoveel dagen aan het praten waren over om het aids de kop in te drukken? Daar was ze wel mee bezig. Ja, maar goed, ja. uh, Mabel West Smit is het een van de weinig overgebleven die net zo praat als, als uh, Beatrix heel keurig. Een heel beetje op een bepaalde manier. Uh, Steve Wozniak wordt vandaag 68. Hij is samen met Steve Job. De Steves. Hij zijn ze begonnen Apple. En uiteindelijk is deze uh, Steve Wozniak is uit uh, de Apple-dinges uh, uh, gestapt. In 1983 al. Dus je denkt van, gas, blijf nog even. Er gaat nog heel wat gebeuren. Dat wist hij niet. Hij is al aandeelhouden gehad. Dus uh, hij is het financieel verschapen wel beter geworden. Uiteindelijk is hij nog een basisschoolleraar uh, geweest. En in uh, 2010 is hij nog naar Nederland geweest. Uh, we, Nederland gekomen. Toen heeft hij een speech gehouden op. Meet the Future Science Technologies. Zoiets. En ah, daar okay, heeft hij een toespraak gehouden over de toekomst van technologie. En daar uh, is dus nog steeds mee bezig. Het is niet dat hij uh, nu achter de granium zit. Nee, dat soort mensen zijn gedreven om dingen zeg maar, te ontwikkelen. En waar hij het bekendst van is geworden. in de jaren 80, begin de jaren 80. is een apparaatje dat heette Blue Box. En dan kon je met de Blue Box kon je, zeg maar, naar een telefooncel gaan. En met piepjes en toestandjes kon je dan gratis bellen. Oké. Okay. Ja, deze ja, is die Bosniak. Dus tegenwoordig ook bijna gratis allemaal, toch? Touren namen zich sowieso al gewoon. Nou ja. tot nou, zover de ja, verjaardag. Ja, wel, ja. En uh, we kijken ook altijd nog even wie uh, overleden is. Maar misschien uh, doen we straks dan nog wat. Nou goed, ik had net beloofd dat ik een plaats zou draaien van de You and Me at Six. Dan moet ik hem natuurlijk ook wel draaien. En hier is hij. De cd heet gewoon zes. Dus het zal wel zes cd'tjes uh, uit zijn nu. Uh, you and I. Disappear with the millions foreign. You know, there's discord in the chorus, and usually I I owe you, you, you. Yeah, I owe you, you, you. Yeah. Oh, krijg tijd zijn? Ja, het is half tien in Zorg Zandvoort. Ja, het zonnetje is toch weer doorgebroken, Wat eerlijk, gewoon ook. Ja, ja. Oh ja. Toebak leeft. Nieuws uit Zandvoort. Precies, nu is het tijd voor nieuws uit Zandvoort. De, de raad is teruggeroepen van de zomerreces. Achtergussen is er een extra vergadering geweest. Portefeuillewisseling namelijk. Nick van der Meijer. Vond het belangrijk om iedereen terug te halen. Ja, precies. Het Watertorenplein gebeuren. AG en Bias architecten. En de springte had het destijds het blok gewonnen. Jou Beres had het dossier en moest, nu, uh, moest het afgeven. En er is uiteindelijk nu weer een verhaal boven tafel gekomen dat. Uh, een of ander lid van de partij uh, een, een of lid heeft geld gestort in de kas uh, van deze OPZ, uh, van, van Joop dus En uiteindelijk die was weer ge gelieerd gelie aan de architectenbureaus. Dus er was belangenverstrengeling. Dus nu uiteindelijk is uh, deze uh, Joop Bereson eraf gehaald. En Geert-Jan Bluis, die is toch de wethouder van Leuke Zaken, die is er nu opgezet. Nou, dat wordt misschien nu, nu toch echt een leuke zaak nu. Dus, misschien zijn, misschien zijn er nog geheime bondopnames van... maar dat moeten we nog straks even horen in de Goedemorgen Zandvoort. Ja. Want als de voorzitter is nooit de boerder om die even op de radio te slingeren. Ja. Of toch niet? Oh nee, niet. Hij doet het niet. Nee, Goed. hij besloten het, nee. het niet te doen. Nee. Uh, ik heb nog een bericht, dat is eigenlijk van de gemeente Zandvoort. Ja? Dat gaat eigenlijk over uh, dat, de, dat de gemeente wil weten... wat u als burger vindt van vuurwerkvrije zones. Er zijn verschillende varianten... Afsteken van vuurwerk buiten de jaarwisseling is in heel Zand voor het verboden, tenzij er sprake is van een evenement en een p -p -p vergunning aangevraagd. Of uh, tenzij het door een professioneel vuurwerkbedrijf wordt afgestoken. En, uh, en ook nog van of er sprake is van een evenement. En als er geen evenement is, uh, of het afgesproken wordt door een professional vuurwerkbedrijf op vrijdag of zaterdag. Kortom, er staat in de Zandvoortse Courant... er staat op pagina 10 een heel artikel ervan. En uh, je kunt je reacties... kun je dus uh, gaan in, hoe noem je dat, insturen ja. tot 7 september 2018. Je voorkeur en je toelichting. En dan kan je dus mailen naar veiligheidhandhavingapenstaatharlem.nl of per post sturen naar de gemeente zandvoort Sledge, haarlem Dat is van mevrouw J. de Rijp. Dat is Julia, jawel. Cosmos 2, 2040 AA, Transport. Ja, Dus uh, dan kan je kijken in de krant van uh, welke variant uh, jij uh, wat vindt. Want jongens, uh, jullie hebben nu de kans om wat te zeggen. Uh, dus okay. grijp je kans. Want uh, nou, niet ja, daarop ik... zeggen ja en ik, uh, alleen maar lopen te mopperen. Nee, je hebt nu echt de kans om je mening te geven. Nou ja, Heel veel buurtbewoners werden er natuurlijk we een beetje zat van. Leuk was zo'n feestje op het strand. Maar ja. moet daar elke van het heftig vuurwerk bij. Dat ja. werd natuurlijk een beetje te gek. Gewoon. Ja, er was weer zo'n vuurwerk toen uh, met uh, de Gay Pride op die woensdagavond. Ter afsluiting. En volgens mij was het om tien uur of zo. Half, half tien of tien uur. Echt niet heel laat. Nee. En dan denk ik zelf van ja jongens. Dan, uh, uh, dat, vind ik, dat vind ik wel acceptabel. En dit was natuurlijk wel een enorm, enorm evenement. En dat mocht dan best wel met een big bang uh, uitge Waard worden. Maar, ik vind ook, maar er is als altijd het... wel wat, hè? Je moet inderdaad op een gegeven moment zeggen van. Uh, er moeten er regels komen. Nou, het is meer nee, belastend regels. en er zijn toch mensen in de maatschappij die daar. Uh, die, die hebben er schade van. Die doen denken aan oorlogssituaties. Maar die moeten vroeg naar bed ook. En die moeten vroeg naar bed, dus ik denk gewoon dat het ook wel klaar is vuurwerk. Ja. Ik bedoel. Uh, er zijn heel veel regels in Nederland. En uh, nou, dit, ja, dit moet ook. Er kan er nog gewoon, wel eentje bij. We kan er nog wel eentje bij. Amy is een zorginstelling hier in Zandvoort. Die raakt natuurlijk onder zware toezicht. in. Uh, wat was het ook? In 2015 geloof ik of zo. Hè? Toen uh, was de, vooral de, de gesloten afdeling. onverscherp toezicht gesteld. Omdat het, het was niet helemaal in de haak. Nee, het klopte oh. niet helemaal. Okay. Uiteindelijk hebben ze er externe werknemers ing, uh, ingezet. om de, de, de, de, de eisen weer uh, aan de eisen te voldoen. En daardoor raakten ze uiteindelijk in 2016 uh, flink wat in de papieren. 1,2 miljoen in de min. En dat is toch wel vrij heftig. Uiteindelijk liep dat op tot 4,2 miljoen, geloof ik. Nou, uiteindelijk is het de laatste jaren al iets beter gegaan. Ze zijn nu gefuseerd samen met de SHDH. En die ging ook niet zo goed. Die had eigenlijk ook uh, iets van min, uh, ja, min 3,5 miljoen stonden ze in de min. Uiteindelijk in, 2000, in 2015, 2016 zijn ze in de plus geraakt. Uh, ook in 2017 in de plus. Die zijn nu samengevoegd uh, tot Kennemer Hart. Dat is de nieuwe naam. En ze hebben het nu allemaal bij elkaar gekeken. En het moet financieel wel beter worden. Dus okay. uh, ze hebben nu, uh, een, een noem je dat? zich gesteld. Minder externe werknemers in de... In huren, Want die zijn duurder. Gewoon weer vaste mensen aannemen. Goed screenen. En dan moet het allemaal weer goed komen. Maar ja, het is ook wel heftig hoor. Als je onder toezicht wordt gesteld. En dan kom je meteen al zo'n negatieve stempel wordt erop gezet. En dan is het meteen niks goed, weet je wel. Terwijl het maar over één afdeling ging. En soms zijn ze ook wel een beetje mierenneukerig ook, hè. Ik bedoel. Ja, ja. Ja, de een vindt het dan wel geweldig. De ander zegt, ja, oké, okay, het is niet helemaal volgens de regels. Ja, klopt. Dus nou, ik wens een, een sterkte toe. Ken ik aan ben mijn hart benieuwd. Een nieuwe ja. naam. Ja. ja. Uh, vandaag is er uh, open kampioenschap roken op het Raadhuisplein van 10 tot 3. En uh, vanavond is dat gratis muziekfestival in het centrum... bij, die Amsterdamse avond. Maar er is ook een zomermarkt op de boulevard, op Boulevard de Verfouge, van 12 tot 6. Dat is allemaal vandaag. En uh, je hebt, uh, morgen heb je de brokante lifestyle-markt Vive la France. Dus nieuwe... wat het nieuwe. van is 10 weer tot 5. Nieuwe kreet. Brokante. Ja. Echt brocante. Is, is, het is gewoon uh, een, een woord uit het Frans. En het is inderdaad wel van. Uh, dat het allemaal een beetje met kantjes en zo is, volgens mij. Ja, dat ja, ligt bij mij heel ver weg. Brokanten. Maar mensen denken altijd dat ik iets met brokanten heb. Oostmeubeltjes. Leuke meubeltjes. En dan wit verven Met schoolbord, schoolbordverf, weet je. Dat soort dingen. Dat nou, is toch... brokant is eigenlijk antiek spul om je woningen mee in te richten. Ja, dat is ook heel breed. brik brak Brikkebrek is ook zo'n Ja, ja Vindt is uit. Brokont, is uit? Brikkebrek, okont. Curiosa en semi-antieke spullen. Ja. Tweedehands goed, goederen ik, en zo. En, ik, ja, altijd een beetje rotzooi. In rotzooi. In rotzooi. Ik krijg een beetje kriebel van. Ja. Kijk out! Ja, precies. Op het is weer gebeurd. Zonder, rotzooi. Zondagavond wilde een vrouw vanuit de Willem-de-Draaierstraat wegrijden en botsen tegen twee auto's aan. Eén van die auto gleed weer achteruit en knalde weer op een andere auto, een derde auto. En uiteindelijk zijn er dus drie auto's met schade. Nou, ik weet niet of dat auto's waren die al heel lang hier stonden. Want zijn een soort slopen hier in Zandvoort. Er staan echt zoveel wrak hier door de straat heen. Dus daar wil je wel graag tegenaan rijden. Maar goed, de persoon was wel een vrouw. Moet dat nou zo nodig bij geloemd worden? Als het mannen zijn die de schade dan wordt het nooit gezegd. Het was een man. Ja, het was een vrouw. Ik heb nou, ja, drie auto's aan ja oh ja nou, maar, maar ik vind ik, het wel uh, ja. maar, toen ik hier nog op het gemeentehuis werkte had je ja? altijd heb je bij uh, rabbel aan de achterkant dat je voor parkeerterreintje klein. Ja? en dan was er altijd woensdags of zo of een bepaal, was er Britje... volgens mij ja? en ik kwam altijd diezelfde mevrouw die kwam daar parkeren en wij zaten altijd van oh, oh daar oh. is ze weer Daar gingen oh, we allemaal mijn kijken pot. Dus het is wel vrij duidelijk voor deze... Oudere dame. Ja. Oudere dame. Dat je denkt, oh, dit oh, gaat niet goed. dit wordt weer lachen. Nou, ze even kijken waar ze nou weer tegenaan gaat zitten. Ja. Oh, het is ook schattig ook gewoon, ja... Ja hoor, weer bovenop twee of drie auto's. Heel leuk. hartstikke ah, idee. En uh, goed, je weet gewoon als zij, zeg maar, die dag de inkomt, dan ga jij je auto verderop parkeren. Goed, tot zover de Zandvoortse berichten. En oh ja. uh, het wordt tijd voor die landenkeuze. Ja, en ik, uh, ik uh, opteer toch voor Joe Jackson Want Is He Really Going Out With Him. Maar Echt, jij, maar... jij wil hem op jouw manier doen, want uh, via deze computer redt hij het niet. Oké, okay. Is He Really Going Out With Joe Jackson. Ja, dan moet ik hem er even bijten. Dat ook Joe Jackson, uh... Hij is vandaag 64 jaar geworden. Ja. Yeah. En ik heb deze LP gekocht toen van het geld dat ik kreeg om mijn broer Scriptie uit te typen. Oké. Okay. Helemaal. Dus dat he, jij, ben jij gewoon ingehuurd, zeg maar. Ik doe ben ingehuurd. Ja, ik ben zwaar onderbetaald geweest, dat weet ik nog wel. Ja. <laughs> ja. Oké. Okay, ja. Maar het is een heel is fijn nummer. Ja, nee, ik stop zelf wel een lekker nummer. Het eh, is gedateerd, oké. Okay. Het is wel gedateerd. Net maar als het jij maakt. en ik. En net als ik, wij zijn ook eh, redelijk gedateerd. En eh, ik moet wel even toezeggen dat ik eigenlijk de, de versie draai... die eh, gewoon het originele... Ja. Dus niet de a Cappella versie, want daar krijg ik kriebel van. Oké, okay, Joe Jackson, 64 worden vandaag. They say the looks don't count for much, so there goes your proof. Yes! Joe Jackson uh, wordt vandaag 64. En uh, nou, we draaien gewoon even de platen Is he really going out with him? Ja. Ah, ik kan het wel vergeten, er gaat niemand nu met hem uit nu. Nee, als je de foto ziet. Oeh, <laughs> een mannetje. Hij heeft Olle zijn haar, uh, hij heeft, uh, haar geblondeerd. Ja, nee, goed. Natuurlijk, gelul zijn er altijd weer vrouwen die hem toch wel interessant vinden. Want hij heeft wel een verhaal te vertellen. Hè. Hij heeft nog uh, een CD uitgebracht in 2012. Uh, Duke heette dat. En dat was een, uh, een ode aan Duke Ellington. En speelde dus al die mm. Duke Ellington-klassiekers hier. Niet hier, maar toen. Goed, het is de zaterdagmorgen. En ja, we hoop te ook over de wolf die naar Nederland is gekomen. Ik zit even te kaken. Wat weet ik nou weer? ik vast huilen? Nou, niet slecht zeg. Ja, niet slecht. Nou, we zitten natuurlijk allemaal in de stress. Die wolf, die zorgt voor heel veel kosten voor de boer. En gisteren op het werd even bij elkaar gezet. Zo, wat wat dieren allemaal tot last zijn bij de boer. Wacht even. Oh, wacht. Voor mij doe ik er een verkeerd knopje. Heeft uh, een momentje? Uh, ja, welke dieren allemaal tot last zijn bij de boer? In 2017 stonden in de top 5 de ganzen... ...met ruim 26 miljoen euro schade. Mezen, die vaniele fruit... ...ruim 1,5 miljoen euro schade. Eenden... Die voor bijna een miljoen aan gewassen opeten. En dan Dassen, die te bouwen op landbouwgrond en wilde zwijnen. Die voor een kwart miljoen schade aanrichten aan mais en aan aardappelen. En hoe voor de, de wolven wolf dan? Zorgde ja? vorig jaar voor ruim 10.000 euro aan schade. Oh, dit nou... jaar gaat te tellen, richting de 50.000 euro. Maar 26 miljoen voor ganzen? Ja. Echt? Ik, uh, ik we gaan door het ganzenland. Ik denk echt dat er echt uh, ik bedoel, uh, Hier hebben wat mensen rondlopen voor de herten, maar die kunnen we gewoon best wel even inzetten voor die ganzen, hoor. Ik bedoel, uh, en het uh, ja. ook weer wat, wat wordt voor de ganzen gemaakt? Wat voor wat van... Ja, precies. Oh, oh. Grand, weet ook weer uh, dat ze ganzen. Paté worden... de foie. Wat Percy is dat? zal ja, ja, gangen... ik het altijd eten. Ik eet het dus nooit, zeker niet. Je gans dus worden ik gewoon vol dat gepropt. Ze, dat ze met zo'n stok in die keel wordt geduwd weet je. Oh. Oké, okay, krijg maar het eentrek in. Nee, Ik nee, krijg nee, hem meteen trekken nee, in. Nee, nee, nee. Nee, maar nee, goed, dan noem dus, ik het niet meer. Echt. Dus de boer uh, heeft wat, moet wat doorstaan. Dus die hekjes, ja, het, het is al bij elkaar opgeteld. Die hekken die, zeg maar, die geplaatst moeten worden... om de kosten die ze hebben van de wolven... Dat is duurder. Het, het loopt nu tussen de 10.000 en 50.000 euro... wat ze schade hebben, die boeren. Nou, al die hekken van een meter hoog... een met schokdraad, dat, dat gaat allemaal meer kosten. Maar die wolven die gaan het niet zomaar mensen aanvallen. Dus de, weet je, het ruimt ook weer lekker op... Wel, al, die, al die schapen daar. Het is de natuurlijk hei. allemaal wel heel dramatisch... Als je, de, de, als je op je land goed komt... en er zijn gewoon even 10 of 20 van die schapen doodgebeten. Nou, weet je wat gewoon het handigste is? Huh? Je moet er gewoon een zootje van die herten... die we hier veel te veel hebben. Je moet ze dus gewoon daar loslaten. Ja, pakken oh. ze die. Ja, dan, ja, dan hebben ze ik, dan daar dan een fantastisch leven. Ze kunnen door en het is een wat, een wat spanning. Ja maar, die en een bol sensatie. ja, maar die wolven die pakken liever een uh, schaap. Denk is toch wat makkelijker. Nou, ik denk een hert ook wel hoor. Dat vinden ze ook wel lekker. Ja, ze vinden ze wel lekker, maar die kunnen toch net even... Sneller... Ja, maar dan, kunnen ze, dan hebben ze het groepsgevoel als we het met z'n allen dat uh, het hert moeten pakken. Oh ja, er zijn er nu momenteel al twee ro roebels. Jij noemt ja. al hoeveel roebels er zijn momenteel. Uh. Ja, dat had ik vorige week genoemd inderdaad. Ja, oké, een warm bad nemen is ook wel lekker. Een warm mm bad. Ja, oké. Okay. Ja, weet je, jongens. Uh, uh, ik ben gewoon heel relaxed vandaag. Maar ja? het komt gewoon, het is vandaag de internationale. Niks doen dag. Echt waar? Oh, dat vind ik wel heel lekker. Dus ik ga gewoon niks meer doen vandaag. En uh, je hebt een kattendag en de dag van de boekenworm En uh, dit is International Lazy Day. Want of je nu in je eentje in de stoel ploft met een boek. Of met je geliefde of Series binge-watch. Het is goed om af en toe eens gewoon een dagje te rusten. Daar hadden we vroeger een zondag voor. Ja. Maar ja, we moeten nu tegenwoordig allemaal naar die meubelboulevards en alles. Dus ja, al moet, moet, hebben we hebben allemaal geen tijd meer voor nee. om te relaxen. <lacht> maar ja, als jij van plan bent om dit jaar weekend als verloren slaap in te halen... is een heel goed plan. Het is niet alleen het ideale moment om batterij op te laden... maar enkele uurtjes extra in bed blijven liggen... kan de gezondheidsrisico die verborgen zijn aan slaaptekort verkleinen. Oké. Okay. Ja, en uh, Bruntje is ook erg goed... En uh, de, de, ook een digitale detox, want dat zou wel eens heel goed zijn een als de mensen digitale nu gewoon zeggen, detox. ja, dat ze gewoon uh, een, uh, in het weekend okay. zeggen van de telefoon uit ergens in de kas, je hebt een kast, en gewoon alleen op de fiets. Mag, ik vind alleen je mag alleen appen op de fiets. Ja, maar de mensen hebben geen, uh, geen thuistelefoon meer. Hè? Want ze gewoon, als wat is, dan kan je gewoon bellen, weet je wel? Ja, kijk, ik heb het ook. Ik bedoel, als ik uh, niet op de fiets kan appen, dan probeer je thuis te appen, maar er zit er dus een vrouw tegen me aan te praten. Die heeft er een hele dag met me door. ik. Ik wil even appen. Dus dan doe ik dat gewoon maar op de fiets. En dan doen heel veel mensen op de fiets. Als iedereen op de, op de fiets appt, zeg maar. dan rijden we ook al heel langzaam. Vallen we vallen dan bijna net niet omweken op de fiets. Dus ik denk, want ik moet blijven appen. En ik, ja, als ik heel hard fiets ben, ik heel snel op mijn werk. en kan ik niet meer appen. Dus ik ga heel langzaam fietsen. Ja, je kan toch op je werk appen? Ik app altijd op de wc. Echt waar? <lacht> Wat? Dan <lacht> zit ik even lekker. <lacht> en dan kijk ik even of ik de het een ik wil ook even nu. Oh ja, oké. Okay. Altijd bij de dames zijn altijd heel druk daar. En dames kunnen ja. zeggen, ja, dat is wel vervelend. Dames kunnen ze gewoon opsluiten in het hockey. En heren moeten gewoon de dingen maar even uitslingeren. Nee, nou, dan ga je toch ook in het hockey zitten? Ja, maar er is er maar één van vaak. Ja, ja, ja. Dat, ja nou, ik vind het dan wel een gedoe. Nee, ik ben ook voor. Gewoon lekker op de fiets door Hartstikke goed idee, gewoon. Nee, dat is een gevaar voor de verkeersveiligheid. Oh ja. Dus uh, nee, dat kan het beter van niet even uh, stilstaan echt, echt, echt, echt, gewoon, ik, Laatst werd ik gewoon In een discussieprogramma op de televisie um, Hollandse Zaken Volgens mij ging het over het feit Werd ik gewoon aangesproken als Nederland Ja, Iedereen appt natuurlijk was op de, op de fiets Om even antwoord te doen En je eh, doet natuurlijk even je mail op de fiets Iedereen doet dat Maar dat moeten we natuurlijk nu Wacht even oh, Ik doe dat niet Wat is dit voor rarigheid Iedereen doet dat. Het. het is algemeen geaccepteerd. Ja, maar we moeten Nederland. het nu gaan afleren. Hou eens op, joh. Ja, ik heb daar dus zo'n hekel ook bij die programma's van Heel Nederland vraagt zich af waarom en wie het is en wat ze aan heeft. Ja. Dan denk ik van: "Hallo, ik, ik ben nu." Ja, ik ben een individualist. Ik doe het niet. Ik nee. ben een hele aparte persoonlijkheid. Ik hoor er helemaal niet bij. Heb jij niet op de radio? Of op de, op de radio op de, de fiets? Dat is toch wel heel gek. Nee, nee. ik vind het echt... Ik Ik gewoon. Ik luister wel naar mijn eigen podcast natuurlijk. Nu zit ik aan... Nou, zeg maar naar mijn eigen luisteren. Maar het leuke is wel van uh, je telefoon... Je kan dan wel uh, via het Dat je, uh, je gewicht dan alles in de gaten kan kan je dus wel hem aanzetten en dan kan je zien hoe hard je gefietst hebt, hoe lang en hoeveel calorieën je verbruikt hebt oh, en zo, ja. en hoeveel mijl ja? je gefietst hebt. Dat is wel leuk. Is Dat eigenlijk. is wel leuk, maar dan hoef je niet de hele tijd aan te kijken. Nee. Nou, we doen nog even een leuk. plaatje. Een van de plaatjes die uh, model uitkomt. Dat wordt de nieuwe single van Lenny Graffits. Ja, ik vind het niet echt wereldschokkend, maar het is toch wel weer geinig. Five days for summer. Want de laatste studie. I've Five more days of summer takes me away. Er zitten echt hele grappige dingen in. die vind ik zo clichématig matig dit. Dit ook. Yes. Dat zijn dezelfde kinderen die ook bij Pink Floyd zijn ingehuurd. Maar ja, goed. De muziek is misschien clichématig, cliché matig Maar de tekst is zo so diep. Ja, dat is echt waar. Uh, uh, uh, Lenny Kravitz heeft een nieuwe serie uit. Raise vibration. Of niet iets met de vibrator. Kom op man, hoe oud ben je nou om daar nog echt... Nee, goed. Maakt het allemaal niet uit. Het heet Five More Days of Summer hier in de zaterdagmorgen. Het loopt tegen tien uur. Het is allemaal wel weer spannend natuurlijk. Gaat het allemaal weer lukken. Komt straks weer. We hebben weer, zeg maar, weer, uh, uh, contact met, uh, met de morgen Zandvoort. Ik zal eens even kijken. inschatten. Oh ja. Ze staan weer bij de zee lijkt wel. Ja. Niet, niet, te, dicht de, niet te dicht bij de kustlijn. Doe dat maar niet. Nee. Nee, de lijnen zijn nog niet oké okay bevonden, dus misschien is er wel een kansje dat ze in de studio komen, dat ze hier gewoon het programma gaan presenteren. Maar ze hebben nog vijf minuten de tijd, nou, tien minuten de tijd om dat voor elkaar te krijgen. Goed, wij kijken nog even de wereld niet, wat er allemaal speelde natuurlijk. Wat me de laatste tijd wel heel vaak opvalt, dat terroristische uh, specialisten die dan iets zeggen over IS, ja? of uh, dat ze, ja, over terroristische organisaties iets zeggen, dat het heel vaak vrouwen zijn. Dat is heel vaak ja, zo. die mannen die zijn dan wel daarheen. Ja, dat zou ook, kunnen, dat ja. zou ook kunnen. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met dat vrouwen toch wel voor foute mannen vallen. Dat ze het toch wel heel interessant vinden hoe het in elkaar steekt. Ja, De afgelopen oké. week was er ook weer een nieuwe uh, terroristische specialist. die alles kon vertellen hoe het zat met IS en zo. dat dacht van: nou, nou, wel weer grappig. Opmerkelijk. Maar het zijn net mannen die er heel stoer over gaan praten. Maar dit zijn toch vrouwen? En die, kunnen, die hebben een nieuwe insteek. Die kunnen zich misschien ook meer inleveren. Dat een man zich niet begrepen voelt en uiteindelijk de andere kant op gaat. Zoiets is het. Nou goed, vertel, wat heb jij nog voor, uh, voor berichten? Ja, er is in Den Horen in Nederland is er, uh, een tuin. Uh, en daar is een agave, die, heeft daar gegroeid, die is daar gegroeid tot ruim vier meter. Ja? Nou aangesproken blijft die vrij klein. Het zijn die met die uh, stekelbladeren. Dan heb je in het midden zo'n bloem. Oh, ja. Maar deze bloem die is gewoon vier meter groot geworden. Het lijkt wel van toen het zo warm werd. Dat per dag groeit hij gewoon 10 centimeter. En uh, het schijnt dat hij uh, eigenlijk uh, nou, 3,5 meter hoog werd. Want ze zijn naar een botanische tuin geweest. Om te vragen, is het normaal? Maar uh, ja, het is dus met deze hitte, met de extreme hitte die we ja? nu hebben. Ja, is ja. het gewoon normaal? Dan heb je gewoon een plant van 4 meter hoog. Hè? Dat is wat anders dan een zonnebloem ja, die zo maar hoog wordt. Dit is niet helemaal goed gedaan. Deze plant heeft wel water gekregen. Is dat de afspraak? Dat weet ik niet. Nee, dat is dan nou ja, niet de afspraak. Misschien hebben ze er tegenaan geplast. Dat ja, kan ook, hè? Niet de afspraak dat... dat ja, dan krijg je dit soort zonumitten... dat zo'n plant heel groot gaat groeien... terwijl je gewoon dood had moeten gaan. Ja. Dat is de natuur. Oh. Ja. Maar nee, geef hem maar weer water. Ja, ja, nou, kijk wat je krijgt. onnatuurlijke producten krijg je. Nou, ben je daar blij mee dan? Maar ik kan dat toch niet de bedoeling zijn. Nou ja, goed, ja. Natuurlijk, iedereen wil altijd weer speciaal gevonden worden. Nou, we draaien nog één plaatje voor... Uh, uh, even kijken voor tien uur. Hè? En ik zit even te kijken of de, de lijnen nou wel oké okay zijn. <lacht> nee. Nee hoor, dat wordt niks. Ik denk dat Hotel Hoogland uh, niet wordt aangedaan voor het programma... ...maar dat ze hier naar de studio komen. Dat Dan weet, ik weet even... je nog niet zeker, hè? Maar hou je op niet Maar houd het in de achterhoofd. Goed, eerst nog even één plaatje voor tien uur. Dead Cap for Cutie. Ze hebben ooit hits gehad, maar ik zei me even ontvallen. Ik zoek ze even voor je op. Dit is de nieuwe cd. Die heet Salmit Barre. Digging for gold in my neighborhood Where all the old buildings stir And they keep digging down and down So that the cars can live underground They're swinging up a wrecking ball Through these laughing plaster walls It's letting all the shadows free The ones I wish still followed me Follow me, follow me. I remember a winter's night, go a kiss beneath the street lamp light, go outside go our barn at a barn in the record store, better than condos go for you and more Now that our haunts have taken flight and been replaced with construction sites, oh how I feel like a stranger here. Searching for something that's disappeared Digging for gold in my neighborhood For what they say is the crater good But all I see is a long goodbye A requiem for in the first skyline It seems I never stop losing you As every dive becomes something new And all our ghosts get swept away It didn't used to be this way Be this way, be this way Oh, zeer volle muziek, hè? Je bent toevallig blijven. Wil je pauze. Hebben ze, een, hebben ze een Turkse scholen praken Nou, ik maar de minuutje. Pak ze dat niet uit. Die zijn niet mijn zaken. Andere cultuur ook. Goed, uh, Sway, de nieuwste serie van Deadcap. for Curie hoor hier in de zaterdagmorgen. En we lopen tegen het einde van dit radio-programma. Ik zit kijken hoe je het weer uh, Soul meets Buddy. Ja, dat moet je wel op één lijn krijgen natuurlijk. Vandaag nog, het verhaal gaat verder van Ivana natuurlijk. Die in Campolou, Die in... Een koele Lumpur van een flatgebouw af is gevallen, gesprongen, gegooid. In een, na, eh, in een naakte eh, toestand werd ze gevonden een paar verdiepingen lagen natuurlijk. Uiteindelijk is daar een heel verslag van gedaan in de Telegraaf. En dat is al, ja, het grijpt me altijd wel weer aan om dat te lezen. Ik denk je, jezus, het zou je dochter zijn, weet je wel. Dus uiteindelijk is het natuurlijk met een echtpaar mee naar huis gegaan voor de wilde seks. Dat was het verhaal. En uiteindelijk uh, zijn ze bij de Johnson. Zo heette die familie. De familie Johnson. En uiteindelijk zijn ze aan gaan kloppen. Ze hoorden daar wel een glas gelinkt. Ze hoorden daar gestommen en werd niet open En Even later zijn ze naar binnen gegaan. En toen vonden ze dus de familie uh, toch wel een beetje ondaan. Snapt ook niet waar ze was. En uiteindelijk uh, zijn ze nu wel achtergekomen dat ze in ieder geval niet naar beneden heeft kunnen springen. Omdat er nog een balkon voor zat. Dat was het laatste oh? verhaal van hem. Oh. Dus we blijven dat uh, het volgen. Ik vind het interessant. We hebben nog een korte uh, samenvoeging. Nou ja, dat in de Spaanse politie donderdag... 555 kilo cocaïne en 130 kilo hars en barinuane had gevonden... bij een van in de Malaga. Ja. Vier Nederlanders en een Spanjaar zijn aangehouden. Okay. Wie nou. zijn dat? Wie zijn dat? Altijd spannend. Goed, straks goedemorgen z'n antwoord. We zijn elkaar volgende week. Hoi! Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur.